Mink Kok, beter bekend als Mink had vele contacten binnen de politie. Corrupte contacten. Die brachten hem op de hoogte van alles onderzoeken die liepen. En daar profiteerden andere criminelen in Nederland ook van. Mink was ook een van de grootste criminelen... die volgens de politie in de jaren negentig... vele miljoenen heeft verdiend met drugshandel. Toch is hij daar nooit voor veroordeeld... Wel voor het bezit van enorme partijen wapens. Minka is in 2006 ook vervolgd voor betrokkenheid... bij het liquideren van hashhandelaar Jaap van der Heijden in 1993 in Alkmaar. Maar daarvan werd hij vrijgesproken. De orka Morgan gaat voorlopig niet naar een dierenpark op Tenerife. Dat heeft de rechter in kort geding besloten. Morgan werd in juni vorig jaar uit de Waddenzee gered. Het dier was erg verzwakt... en is in het Dolfinarium Harderwijk op krachten gekomen.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 We komen bij deze actie naar aanleiding voor het onderzoek waar ze eigenlijk een aantal recente geweldsincidenten bij het World Fashion Center. En uit dat onderzoek is gebleken dat er een aantal ondernemers in het World Fashion Center zich bezighoudt met ondergronds bankieren. De politie zegt dat de actie in Amsterdam bedoeld is om verdere vermenging van onder- en bovenwereld te voorkomen.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 Het weer bewolkt en vanavond in het hele land kans op buien met onweer. Morgen wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden. In de avond weer kans op regen. ANDW Verkeersinformatie. Werkzaamheden ten zuiden van Utrecht die zorgen voor vertraging op de A2 naar Den Bosch. Staat tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Rijn-Zuid 3 kilometer file. De alternatief is de route via knooppunt Lunette over de A12 en de A27. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Welkom opnieuw terug bij Villa VPRO. U hoort onze gasten van het Buitenlandpanel op de achtergrond... al druk met elkaar discussiëren. Zo goed teken. Tot half vijf kunt u van hen genieten in ons Buitenlandpanel... Zij zijn generaal buitendienst Franklin van Kappen, hartelijk welkom. U bent uh, lang militair adviseur geweest bij de NAVO en de Verenigde Naties. En u bent behalve generaal BD ook nog op dit moment VVD-senator. Nog steeds. Dat klopt, ja. Dat klopt. Thea Hilhorst, ook welkom. Bijzonder hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw aan de Universiteit van Wageningen. Wageningen Universiteit. Ja, moet je tegenwoordig ja, anders zeggen. Anders weet niemand waar we het over hebben. Dat is internationaal, hè? Ja, ja. En defensiehistoricus Christ Klep. Welkom, alle drie. Dank je. Eerst maar het Midden-Oosten. Vandaag was de eerste dag tegen, eh, van het proces tegen ex-president Mubarak van Egypte. En, verrassend genoeg, verklaarde hij zichzelf onschuldig. <laughs> Joh. <laughs> maar als je ziet wat er in de andere landen gebeurt... Hè, en zo, er komt een keurig proces, er is een revolutie geweest. Is dit nu een keurig beschaafde afhandeling van een natuurlijk proces? Uh, dat, is het, dat is het niet, denk ik, want daar is het ook nog te vroeg voor. Maar dat is misschien een wat gewaagde stelling. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat de Egyptenaren... in ieder geval het geluk tussen aanhalingstekens hebben gehad... dat er iets was voor een, als een alternatief voor Mubarak. Dat is, dat is voor een groot gedeelte de oude elite nog steeds, uh, die er zit. Het is nog steeds uh, de, de cronies van vroeger, zoals ze in Amerika uh, zeggen. Maar die hebben in ieder geval wel uh, het verantwoordelijkheidsbesef uh, gehad om hem voor het gerecht te brengen. En er is een oude stelregel die zegt dat verzoening... en juridische afwikkeling van dit soort dingen... een intern proces is. Dat moet je van binnen zoveel mogelijk doen. We hebben toch vooral de straf over de internationale rechtshoven, als een soort tweede stap. Maar het moet vooral een primair binnenlandse... en endogeen proces zoals het heet zijn. Dat is toch een keurige afhandeling dan. Maar hou je slag nee. om de arm omdat je niet weet wat er nog gaat komen. Precies. Het Een is... militaire backlash of zo. Het is een stapje en het is niet het allerslechtste stapje. En dan voel je wel hoe ik het formuleer. Ja. Uh, het had allemaal veel beter gekund. Het had ook heel erg veel slechter gekund... Uh, ik denk dat van alle mogelijke oplossingen... dit nog niet eens de slechtste is. Hoewel, als je dan weer kijkt naar de beelden op CNN van uh, Mubarak, de, de, de, de manier waarop hij de boel ligt uit te dagen. Letterlijk ligt uit te dagen. Hij ja, lag ineens in een bed de zaal binnen. Ja, maar erg de attent ja. hebben we begrepen. Dus, uh, die, die kooi vergroot ook. Ja, met veertig uh, advocaten erbij. Uh, nee, dat mag je niet zeggen. Het waren er minder. Dus waren er waren minder dicht. Acht Nee, er werd, er werd vanmorgen gezegd op de radio 600. Ik denk, ben ik wel helemaal wakker. Maar toen, had, toen was er bij het Radio Nationaal iemand en die werd daar woedend over. Dat is dan weer het napraten van de roddelpers in Egypte. Dat was helemaal niet waar. Die man heeft gewoon vijf, ja, vol. Uh, vijf advocaten, meer niet. Ja. Frank Van Kappen ook zo voorzichtig met het beoordelen van de, uh, het beschavingsgehalte van uh, wat daar gaande is? Ja, ik heb er hele gemengde gevoelens over hoor. Ik, uh... Ik weet ook absoluut niet hoe het gaat aflopen. Nee. In Egypte? En, nee. En iedereen oh. denkt altijd als het volk marcheert dan komt het goed. Dan komt de democratie. Ik heb, uh, als het volk laarzen aantrekt dan <laughs> berg je. Ik heb er te lang maar met deus bovenop gezeten om daar zo optimistisch over te zijn. Ik ben er helemaal niet zo optimistisch over. Mm -hmm. Ja, en, of Moerak, uh, en, en welke aanwijzingen heb je om dat te zeggen? Als je een beetje naar de geschiedenis kijkt... maar dat is een beetje het terrein van de heer Klept... maar als je naar de geschiedenis kijkt, krijg je geschiedenis... maar ook in mijn recente geschiedenis bij de VN... Als ik met, waar ik met mijn neus bovenop dat soort conflicten heb gezeten... die uh, ja, wat idealistische en naïeve hoop van... oh, het volk marcheert en uh, allemaal seculiere jongeren... en Facebook en nou komt het goed... Uh, ik heb het vaak helemaal fout zien lopen. Het hangt er vanaf welke groep zo'n zo revolutie kaapt. Het is, een heel, het is een heel gemengd gezelschap. Daarom. Het is niet één volk. Het is dat niet is wel één volk. volk maar... um, het wordt vaak versimpeld. Uh, en, dan, en dan denk men, nou, het komt allemaal goed. Huh? Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat het goed komt. Egypte is natuurlijk enorm verzwakt. Het was een van de machtigste landen in die regio. Eigenlijk een van de weinige landen in die regio... die echt een duik in een pakje boter kon slaan. En die rol, zowel politiek als militair is nu natuurlijk uh, op, een, uh, op een laag pitje gezet. En wie dat vacuum gaat vullen, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Maar dat is een wat bredere vraag heel Hilhorst, dat is jouw gevoel erbij? Nou, ik ben twee... het er helemaal mee eens met die laatste opmerking over de zwakte van Egypte. Ja, maar ik, ik zou er graag de... aan willen toevoegen dat de zwakte niet alleen uh, politiek-militair ja. is... maar ook economisch en sociaal-economisch. Dus daar ligt gewoon toch een, een, een onvoorstelbare onvrede... waar je ook niet heel erg goed oplossingen voor aan kunt dragen... om het leven van de een of de andere dag te verbeteren voor mensen in, in Egypte. En de armoede is echt, echt gigantisch, de werkloosheid is gigantisch. De perspectieven die mensen hebben om iets bij elkaar... Te om te kunnen gaan trouwen of wat dan ook. Mm -hmm. Dat is voor de meesten niet weggelegd. Dus ja, dan heb je toch een, een situatie om mee te beginnen... Waar, je, waar welke regering dan ook de verwachtingen die nu gewekt zijn... moeilijk waar zal kunnen maken. Ik vond, ik vond het woord uh, kaping van, van Frank Verkappen heel, heel terecht. Uh, je zou kunnen zeggen dat de nieuwe elite, eigenlijk de oude elite dus... Uh, nu de revolutie uh, gekaapt heeft. Uh, realisten, je leest het ook in veel Amerikaanse kranten... veel Amerikaanse analyses, die zeggen... Uh, hele realistische analyses, hele pragmatische analyses... die zeggen, nou, dat is van alle oplossingen misschien nog niet eens de slechtste. Want wat gebeurt er inderdaad als het volk aan de macht komt en, en begint te marcheren? Uh, wat gebeurt er? Er is, er is een beroemd boek van Jack Snyder, een Amerikaanse hoogleraar. Uh, die heeft geanalyseerd wat er gebeurt als democraten tussen aanhalingstekens... bevolkingsgroepen revolutionaire de macht grijpen. Dan ben je vaak nog veel verder van huis... Uh, omdat ze niet weten wat democratie is. En dan vaak ontdekken na een paar jaar dat ze dat niet kunnen bereiken... dat het volk teleurgesteld raakt en er nog veel meer uh, terugvallen op onderdrukking. Ik vind, vind het altijd grappig om te zien. Nou, grappig is niet het juiste woord, maar interessant om te zien. Uh, er is de vreugderoep van we zijn vrij, we zijn democratisch. Mm -hmm. De volgende ochtend wordt iedereen wakker. En die zegt, maar wat, wat is dat dan? <laughs> Democratie. Wat voelt dat wat, Hoe voelt dat? Wat is dat nou, die vrijheid? Hoe gaan we dat invullen? En dat is denk ik uh, wat nu in Egypte gaande is. Ja, wat mij nu te binnen schiet, nu ik dat uh, nu Christa zo heeft. Ja. Ik had een tijdje geleden een gesprek met een, een aantal mensen uh, die daarmee te maken hebben. En toen probeerde ik duidelijk te maken dat je toch een soort van evolutionaire stapjes moet nemen. Om uiteindelijk tot een, ja, tot een wat meer geordende samenleving te komen. En toen werd tegen mij gezegd, dat is me bijgebleven, van... evolutie is voor apen. Revolutie <laughs> is het antwoord. Nou ja, Democratische apen. <laughs> dan weet je het wel. Maar als, ja. je als je dan eens nu kijkt naar Syrië... Ja. Uh, Hoe ver staan we dan in de evolu e evolutionaire stapjes? Syrië is natuurlijk absoluut niet te vergelijken met Egypte. Maar nee. Nee, is de rol van het leger totaal anders. is ook een heel ander leger. Het land is ook totaal anders georganiseerd. Wat is daar precies anders aan het leger vergeleken bij Egypte? Het Egyptische leger heeft... Uh, uh, ik heb heel veel met Egyptische of Sieren gewerkt. Maar dat, is een, dat, is, dat zijn redelijk hoog opgeleide... redelijk westers georiënteerde mensen. En dat verbaast ons misschien. Maar dat zijn allemaal mensen die hebben hun opleiding gehad... in Amerika en in Engeland. En daar is toch wat van blijven hangen. Dat mm -hmm. is in Syrië veel minder het geval. En in Syrië is ook de hele, de hele de sociaal-culturele samenstelling van Syrië... is een totaal andere dan van Egypte. Hm. En dat speelt een enorme rol. Dat en is zo mogelijk daar... nog minder invloed dan, dan ja, in Egypte. Dat ja. is, uh, dat... en, en wat ook daar zie je dus, dat de afnemende rol van Egypte op het... Uh, Syrië is natuurlijk een andere factor in dat hele Midden-Oosten... die in, hoe je het ook draait of keert, een enorme invloed heeft op de situatie daar. Eh, Syrië heeft hele grote, goede banden met Hezbollah in Libanon. Uh, Syrië hm. is toch een soort van counterbalance altijd geweest voor Iran. Het is een heel, uh, dat hele, die hele, ja, ik heb ontzettend de pest aan het woord, maar die hele Arabische lente, er ja. gebeurt wat. Maar of het een lente is, of een, of een winter, of, dat weet ik helemaal niet. Er gebeurt iets, alles is aan het schuiven. En uh, alle factoren die vroeger elkaar enigszins in evenwicht hielden... die zijn dus nu ook aan het schuiven. Dus wat daar dus uit gaat komen, dat is een volslagen, voor mij een volslagen vraagteken. Ja. En het is een gebied van vitaal belang. Waar allerlei zee- en landverbindingslijnen uh, ja. doorheen... Door het Zuurskanaal, ja. Oude zijderoute, de brug tussen Europa en Azië... Ja. enorme hoeveelheden energiereserves. En het gebied is vanaf... De oostgrens Pakistan-Afghanistan tot aan de westgrens bij Turkije is inherent instabiel. Ja, Dus het is, heel Hilhorst, nog veel belangrijker dat het daar goed komt dan wellicht in Egypte. Maar voorlopig lijkt het erop dat het, vele, dat het veel slechter wordt voordat het beter wordt. Stad Hama is helemaal afgesloten, afge tanks zijn tanks binnengerold. Uh, je mag vrezen wat daar gebeurt. Ja, klopt. En uh, ook dat je denkt van ja, hier is ook geen makkelijke oplossing voor. Het is ook niet van nou, we doen er even een interventie tegenaan of wat dan ook nee, en, dan en is dan het klaar. Dat is het punt natuurlijk, Christ. Uh, in, in, in Egypte is het min of meer, hebben ze het min of meer zelf gedaan. In Libië ja. is de buitenwereld te hulp geschoten, waar we het ook nog even over hebben in hoeverre dat nou geweldig is geweest. Ja. In Syrië lijkt dat allebei uitgesloten. Ja, ik, ik denk alleen al gedeeltelijk vanwege de. wat van ook afgekapen zei, de militaire macht van. Mm -hmm. het, is, het is toch een, een land dat gedreven wordt door een ideologie. Weliswaar niet, niet vergelijkbaar als die, met, uh, als die van Gaddafi. Die eigenlijk vindt dat hij zelf het land is, uh, zou je kunnen zeggen. Zover gaat het niet, dat Baltisme, denk ik. Um, dus dat zal het überhaupt al. Uh, ook qua geografische ligging heel erg moeilijk maken. om daar een interventie. Israël zal automatisch betrokken worden. Willen we dat? Uh, dat is, dat en is nog dat een extra potbijkantje. Maar interventie probleem. lijkt uitgesloten. door alles wat dat verschrikkelijk met zich meebrengt. Maar ja. voorlopig lijkt het ook uitgesloten dat er is op te treden van onderop tegen het leger of tegen de regering. En dan ja. moet je, de vraag is dan altijd, wat kan je als internationale gemeenschap... anders dan jammer genoeg hebben we tv, toekijken? Nou, wat, wat me op de wat langere termijn enigszins positief maakt... heel voorzichtig zeggend... Uh, is dat dit soort regimes bijna altijd drijven op de combinatie van angst en geloofwaardigheid van het regime. En de geloofwaardigheid van het regime is puur pragmatisch. Geven we de bevolking genoeg te eten... kunnen we ze tevreden genoeg houden om niet in opstand te komen. Nou, dat is dus nu aan het veranderen. Ik ben het helemaal met Frank van Kappen... en het is niet zozeer een, een Arabische revolutie, denk ik... dan meer een opstand, een, een collectieve opstand... tegen de zittende uh, machthebbers. Ik denk dat het zo is dat op het moment dat uh, de bevolking de angst verliest... de angst voor het regime, mm -hmm. dus de kogels trotseert dat dan uiteindelijk ook het einde van het regime gekomen is. Dat kan alleen vervangen worden door een nog veel strenger regime... die er nog veel harder op slaat, bij wijze van spreken. Maar er komt een moment, en dat kan vrij snel zijn... dat kan nog een aantal jaren duren, waarin dat verandert. Waarin de bevolking, waarin de elite rond uh, de president... Uh, nadrukkelijk zegt van, luister eens, wij willen best wel offeren voor jou... we willen uh, best wel onze goederen opgeven voor jou... maar we gaan niet ons leven wagen voor jou. En we gaan toch uh, de pragmatische keus nemen... zoals in Libië in een aantal gevallen gebeurd is... waarin de oude elite de kant kiest van de dat kan, en dat hebben we gezien in de afgelopen maanden, jaren... heel onverwacht gebeuren. En het zou me niet verbazen dat opeens, dit jaar, volgend jaar misschien... er in Syrië, dat we hier met z'n allen zitten... en dat we zeggen, goh, hoe komt dat toch in Syrië... zoals we vlak na Libië ook dachten van... hoe komt dat toch in Libië, terwijl we allemaal dachten, ik ook dat het nog heel wat jaartjes zou gaan duren. Ja, heel wat je kunt je ook afvragen... aansluitend bij wat Christ zegt... die elite, die denkt natuurlijk ook... die, knel, die tellen hun knopen... als het geweld al maar toeneemt en het gaat verkeerd... dan zijn zij ook het haasje. Ja, en de, zo, zo, de, de regering van Syrië... is natuurlijk ook geen eenheid... in die zin, zeg maar. Dat wordt hier dan wel zo gezien, maar dat ja. is ook niet waar. Je hebt die kliek rondom de president... die is vrij klein en supermachtig... maar daaromheen zitten natuurlijk ook kringen van andere elite. Dus dat daar ingeschoven gaat worden en dat er op een gegeven moment... Uh, ja, koeps worden gepleegd, dat is helemaal niet uitsluiten. En ja. de vraag is wanneer dat gebeurt. Dat ja. kan heel snel gaan, dat kan ook rustig nog een paar jaar duren. Ja, Frank van Kappen, de verwachting was dat dat, dat dat nou precies... in Libië al gebeurd zou zijn. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Het lijkt er juist op dat het nog heel lang kan gaan duren. He, dat ja, de kring ja. dicht rond Gaddafi hem de kop afsnijdt... en zegt we zijn zat. Ja, ik ben nooit zo optimistisch geweest hoor, over, die, over de... De opstand in Libië. Uh, zo'n volksopstand, hè, waarin iedereen gedreven door, uh, door een collectief gevoel van: uh, nou ja, we zijn het misschien met elkaar over allerlei dingen niet eens, maar over één ding zijn we het eens, dit pikken we niet langer. Mm -hmm. Als zo'n beweging niet in de eerste twee maanden echt succes heeft, dan zie je al heel gauw dat het verzandt in een soort van uh, eindeloos steekspel. Mm -hmm. En die tijd die het dan duurt, dan is, is, ook, is ook het element waardoor in zo'n oppositie... al die verschillende groeperingen, die alleen maar bij elkaar gehouden worden... van we zijn tegen Gaddafi, maar verder hele verschillende, hele verschillende doelstellingen hebben... en hele verschillende bedoelingen hebben, en hele verschillende uitgangspunten hebben... dat begint dan op een gegeven moment begint dat te broeien. Ja, het dan, lijkt dan dat lijkt op dat dat nu gebeurt. Dan dus, he? heb je dus de kans dat ja. zo'n oppositie ook weer uit elkaar valt. En Gaddafi, die, uh, uh, ja, ik vind een afschuwelijke man, dat gaat het verder niet om... maar hij is niet stom. En hij weet dat. Dus mm -hmm. hij weet dat als hij dat kan rekken... Als die, dat momentum uit die, uit die golf van volkshoede is, dan keert zich dat tegen die oppositie. Ja, en dat want is die raakt verdeeld. Ja, die raakt het. verdeeld. En ja. dat is een beetje aan het gebeuren. De enige manier waarop je Gaddafi echt op de knieën krijgt zijn twee methodes. Om even heel, heel grof te spreken, dat is inderdaad een militaire interventie. En dat zal niet gebeuren. Ja. Daar krijg je politiek de handen niet op voor elkaar. Bovendien hebben we het militair vermogen niet eens om dat te doen op dit nee. moment. En los daar. De tweede mogelijkheid is zorgen dat, die, dat je hem afsnijdt van zijn geld. Want hij vecht voornamelijk met huurlingen. Ja. He, alles wat ingewikkeld is, wordt bediend door huurlingen bij hem. Uh, hij is toch afgesneden dus... van zijn geld, of niet? Nou, dat is nog maar de vraag. Ze hebben dus buitenlandse go goederen bevroren... maar hij het, deze man heeft natuurlijk overal op allerlei plekjes heeft hij geld liggen. Als je hem af kan snijden van het geld... hij krijgt geldnood, hij kan zijn, zijn tophuurlingen niet meer betalen. Het gaat niet om het gewone voetvolk... maar zijn echt de mensen die echt achter de schermen de touwtjes in handen hebben... de logistiek, de, de vuurstandscoördinatie doen, enzovoort. Dus als je die niet meer kan betalen, dan staakt het in elkaar. Ja, Thea Hilhorst, van de hoogleraar Humanitaire, Humanitaire Hulp daar is nog helemaal geen sprake van. Daar ben je nog niet aan toe in Libië, natuurlijk. Hè? Of, wel, of, kun je, hulp. of kun je nog wel wat doen al? Nou, er wordt aan de grens natuurlijk wel van alles gedaan. Ja. Want er waren in, in Libië... wonen ook ontzettend veel mensen die niet Libisch zijn, zeg maar. Dus ja. arbeidsmigranten. En die, uh, ja, die zijn allemaal heel veel daarvan die zijn weggegaan. En die, moet, die komen dan tijdelijk aan de grens terecht in kampen... waar ze opgevangen worden... voordat ze terug kunnen naar hun eigen regio... of weer geld hebben om weer verder door te reizen. Dus daar, ja. daar zijn wel kampen. Ja. ja. Ik wilde het Midden-Oosten even verlaten en naar Afrika gaan. De hoorn van Afrika, waar de enorme droogte voor verschrikkelijke honger... vele tienduizenden doden zorgt... Er staat inmiddels 16 miljoen euro op Giro 555. We hebben dit keer geen grote tv-actie met BN'ers gehad. Het is een, wel een actie van de samenwerkende hulporganisaties deze week. Allerlei kleine initiatieven uh, in, in het land proberen te steunen... en een zo veilig mogelijke route naar die hongerende mensen proberen te vinden. Want wat is het probleem? We hebben het over uh, uh, Noord-Kenia, over Ethiopië, maar ook over Somalië. En het feit dat het land als Somalië treft deze honger maakt... dat steeds meer mensen zich afvragen, heeft het wel zin om te geven? Want waar komt dat geld terecht? We voegen het ons altijd wel af. Maar in Somalië gaan we er eigenlijk helemaal vanuit dat, dat je dat maar beter kan laten. Noodhulp, zinloos, doe niks of doe iets structureels. Thea Hilhorst, helemaal... Uh, uh, jouw leerstoel ja. <laughs> en helemaal iets waar jij je vreselijk over opwint. Nou, het is die. Kijk, in Somalië is het natuurlijk ook. Het probleem is daar verschrikkelijk ingewikkeld. En als je nu zegt van. doe iets structureels, geef geen noodhulp. ja, dan zeg je eigenlijk van. laat deze, laat deze hongersnood verder gaan en laat al die mensen ja, sterven die nu honger hebben. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat, maar dat over. voedselpakketten niet op de juiste plek ja. vaak terechtkomen... daarvan zeg je dat mag toch niet leidend zijn. Want wat wel goed terechtkomt, dat is tenminste ook wat. Maar als je kijkt naar de hulp die nu gegeven wordt in Somali op dit moment... dan gaat de meeste hulp die gaat sowieso naar Mogadishu. Dat, die blijft in de hoofdstad... Ja. omdat daar toch eigenlijk heel veel mensen naartoe getrokken zijn. En die zijn daar, die hebben, Nou, dat wordt onmiddellijk aan deze mensen uitgekeerd. Er wordt uitgedeeld aan deze mensen in Mogadishu. Nou, in de gebieden waar de honger zo heel dramatisch erg is... is op dit moment eigenlijk nog relatief weinig hulp. Want daar wordt heel moeilijk bijgekomen. Dus daar, daar wordt gedaan wat, ja, wat, wat, wat, men, wat, wat kan gedaan worden, wordt gedaan. Maar dat is relatief weinig. En dan heb je de Somaliërs die het land uit zijn kunnen gaan. Die zijn er ook nog heel veel. Dus Naar die Kenia, komen in Kenia in de vluchtelingenkampen terecht. Nou, die zijn, die zijn ook heel erg toegenomen in, in bevolking. Dus daar wordt ook hulp gegeven, is ook hulp voor nodig. Plus toch ook die andere landen die getroffen zijn door de droogte. Dat zijn er, ja, Ethiopië, Noord-Kenia. Daar is ook van alles aan de hand. Dus het is echt toch een grote dramatische crisis. Die, uh, ja, ik vind dat lastig. Want natuurlijk kan noodhulp veel beter. En ik ben er ook best wel kritisch op. Maar om te zeggen, want we geven het niet meer. Dan lever je eigenlijk, zeg je van, we leveren die mensen uit aan heel dramatisch, de hongersdood dood... omwille van een hele onzekere uitkomst. Want als je nou geen noodhulp geeft, wat gebeurt er dan? Denken we nou echt dat als we geen noodhulp geven... dat daarmee de oplossing ineens dichterbij komt? Dat je dan in één keer... El Shabab zegt van, oh jee, sorry dat is mensen. Dat de islamitische rebellenbeweging die, die dat Somalië gijzelt. Hè? Al ja, dat hij dan ja. zegt, oh sorry, ja dat hadden we ons niet gerealiseerd. Nou, we stappen nee. nu af. Ja, Christ Christ is het het. Zo werkt het zo. Noodhulp, dat, daar zou iedereen mee eens zijn. Op het moment dat je iemand een boterham kan geven die sterft van de honger, doe je dat. Maar in combinatie met wat voor structurele hulp zou je het, zou je dat moeten doen? En ja. het is dus ook beter kunnen verkopen aan de, aan de mensen. Militair nee, nou, aanpakken van El Shabab wellicht. Goeie vraag. Nou, ten, ten eerste, uh, en dan kom ik op een antwoord, valt, valt me op dat de discussie zo ontzettend scherp gevoerd wordt op dit moment. Als je leest wat Oxfam bijvoorbeeld zegt... Uh, jullie hebben bloed aan je handen. Dat wordt toch eigenlijk gewoon uh, min of meer letterlijk, uh, letterlijk gezegd. Uh, zou je militair kunnen interveneren? Ja. Je zou uh, hoop noodhulp kunnen brengen met militaire uh, beveiliging. Dat lost als zodanig niks op. Maar wat we de afgelopen decennia natuurlijk wel gezien hebben... is een ontwikkeling op dat gebied. En dat is de gedachte dat je militairen ook moet kunnen gebruiken... voor dat soort uh, zaken. Militairen, uh, kijk even Frank van Kappen voorzichtig aan... Mm -hmm. zijn er over het algemeen niet zo ontzettend... Uh, heb je mee? Maar tegelijk uh, is er ook een ontwikkeling gaande. Ja die toch een soort van morele verantwoordelijkheid uh, de lat hoger heeft gelegd. Dat vertaalt zich gedeeltelijk in de duty to protect, bijvoorbeeld. Hè. Dat is de gedachte dat je in andere landen moet kunnen ingrijpen als zich dan uh, humanitaire noodsituaties uh, uh, voordoen. Um, de Tweede vraag. Dus de moral high ground is er gedeeltelijk wel om vanaf te gaan werken. Het tweede punt, is de militaire uitvoerbaarheid. Uh, Somalië is natuurlijk een land wat al eindeloos vaak uh, waar al eindeloos vaak geïnterveneerd is. We kennen allemaal nog de beelden uit Mogadishu van de jaren negentig. Uh, ja. uh, waarbij Amerikaanse militairen door de straten. Nou was het een complexere uh, militaire interventie met een complete vredesmacht. Mm -hmm. Ik vraag me wel af of het niet mogelijk zou zijn, gezien ook de kwaliteit van de tegenstanders. En de middelen, de rapid reaction forces die uh, verschillende landen toch wel hebben. Om, om, om niet goede kwaliteit troepen uh, te gebruiken... Uh, parachutisten, commando's, uh, snelle interventieeenheden... om in ieder geval een minimum aan noodhulp te uh, brengen. Ik ben wel de allereerste om toe te geven... dat dat geen enkele structurele oplossing nee. is. Maar voor Kappen. nu even, Frank van Kappen, zou het misschien kunnen helpen... militair ingrijpen ja, en dan... wat mee zou zijn ook dan in het verleden. Nou, er komen nu een hele hoop dingen die een beetje door elkaar heen gaan lopen, hoor. Dat is <laughs> <coughs> dus punt één. Uh, ik denk dat je... Dat je daar gewoon heel, heel stellig in moet zijn. Militairen hebben een bepaalde functie. En mi wat militairen doen in dat soort situaties... waar je ze voor kan gebruiken... dat is dat ze een beschermingsparaplu over een gebied uitstrekken. En onder die beschermingsparaplu heb je andere organisaties... die daar verstand van hebben. Nee. Die humanitaire hulp die wederopbouw doen enzovoort. Mm -hmm. Militairen doen dat maar op zeer kleine schaal. Dat heet dan uh, CIMIC, civiel-militaire coöperatie. En dat is een militaire uitvinding. Dat is gewoon om uh, meer, ja, zo heet dat dan, ik weet de Nederlandse term niet... Om, om meer force acceptance te krijgen, dat je geaccepteerd wordt. omdat je goede dingen doet voor de mensen. dat je daarmee je force protection opvoert. Maar echte. langetermijn structurele. wederopbouwhulp. daar moet je militairen helemaal niet voor Nee, maar dat gaat nu nee, nee, even omdat die noodhulp nee, al enorm. Wil dat, ik, wil gefrust... ja, ja. ik kan ja, ja. dat even recht zeggen, Nee, maar dat is duidelijk. Dat om de beveiliging. He? Daar heb ik het niet ja, over. Dus militairen, hoofdtaak van militairen. is om te zorgen dat de omgeving veilig genoeg is. zodat allerlei andere ja. dingen ja. gebeuren. die voornamelijk door civiele instanties worden uitgevoerd. Dat is één. Ten tweede, wat er. Uh, of het mogelijk is. Uh, ik denk dat uh, als je gaat kijken naar het militaire vermogen wat wij op dit moment hebben. Uh, dan moet je toch kijken naar westerse mogelijkheden. Ik zie de Russen en de Chinezen het niet doen hoor. Nee. En de Saoedi's ook niet. Nee. Dus het moet toch komen uit West-Europa ja. en, Amerika. en Amerika. Ja, die de Afrikaanse Unie die, die, is maar een vraag. die met, met, alle, met alle respect... en ze maar, doen vreselijk hun best en daar moeten we ze ook in steunen... maar ze slaan nog geen deuk in een pakje boter. Het is echt de vraag hoe effectief het zou zijn. Maar dat, nee, militaire dat, militaire. dat is de volgende vraag. Als je, ja. als je, als je besluit om militairen in te zetten... Voor even dan, dat die noodhulp van de grond kan komen. Een militaire inzet is altijd een voortzetting van een politieke beslissing. Een militaire inzet is nooit politiek Een militaire inzet is nooit politiek neutraal. Je moet, als je dat doet, moet je duidelijk hebben, politiek, wat je wilt... Nou. Wat je wilt bereiken. Als je zegt van ik wil alleen uh, een, een korte interventie om een, een cel van uh, Al-Shabaab uit te schakelen. Ja, dan kan je dat doen. Dat is een reet erin, eruit. Uh, A uh, de, uh, de, de reet op Osama bin beladen. Dat kan je altijd doen. Daar hebben we het militaire vermogen ook wel voor. Maar als je zegt we gaan erin en we gaan echt die stabilisatieparaplu uit, uh, uitspannen. Daar hebben we op dit moment het politieke, het militaire en het financiële uithoudingsvermogen op dit moment niet voor. Tja, nee. Hoort. Nee. Ja, En zelfs de vraag of het mandaat ervoor zouden hebben. Maar ik denk dat het ook uiteindelijk niet effectief is. Want als je kijkt naar, ook naar het verleden in, in 1991... is het ook allemaal zo begonnen. Hè? Van ja. een uh, humanitaire crisis, we sturen er een interventiemacht naartoe. Nou, Dat is een enorme puinhoop geworden... waar we nu twintig jaar al ellende van hebben ja. overgehouden. Dus mm. als je het hebt over structurele oplossingen... dan moet je vooral niet nu heel hoogwaardig militair gaan ingrijpen. Wat je wel moet doen, is kijken op de duur... van naar een veel betere politieke oplossing. Want het is niet zo dat El Shabab... nu de enige slechterik in dit conflict is... of in het gebeuren in mm -hmm. Somalië is. De overheid zelf enorm zwak... heeft nauwelijks steun onder de bevolking. Is zelf ook heel verantwoordelijk... voor het, uh, het, het, het, het, het, het gedwongen... Het dat mensen weer moeten verhuizen... en mm -hmm. dergelijke mensen op de vlucht moeten slaan. Dat heeft de overheid zelf ook voor grote in de toch hand. is niet een overheid? Het is maar is soort, ja, maar er is natuurlijk een soort van regering die internationaal heel erg gesteund wordt. Nou, en de internationale gemeenschap is zelf eigenlijk ook in dit geval heel erg debet aan de Verenigde Staten. Die heeft, omdat ze zo, ge, ge, ge, ge, zo ontzettend gekeerd zijn tegen El Shabab, hebben ze ook de noodhulp verboden. Want zij willen hm. niet dat organisaties noodhulp geven in gebieden waar zo'n organisatie aan de macht is en nu hebben ze pas eer gisteren hebben ze dat opgeheven dus hebben ze gezegd van nou Amerikaanse organisatie die noodhulp ge geven hoeven niet bang te zijn voor vervolging in de Verenigde Staten omdat een deel van die noodhulp misschien toch bij al-Shabab terechtkomt hm. dus er zit nog heel veel ruimte denk ik ook internationaal om die noodhulp effectiever te maken. Mm -hmm. En dat is hoe dan ook altijd efficiënter, maar ik denk ook echt effectiever dan nou. een militaire interventie naartoe sturen die waarschijnlijk Geest. meer kwaad ja. dan goed doet. Even, even voor de duidelijkheid. Ik pleit dus niet voor een grootschalige militaire interventie met een internationale vredesmacht. Ik pleit voor het ter plekke brengen van uh, noodhulp als een tijdelijke, zeer tijdelijke overbrugging. En dan komen we dus ook op het tweede punt. Dat is die van die structurele oplossing. En wat ik heel interessant vind weer, ook nieuw aan deze discussie, is dat het bijna dient als een dooddoener zo van ja we moeten maar geen hulp geven want er moet eerst een structurele oplossing komen. Dat is een beetje wat Linda Polman uh, mm. ook doet, die heel kritisch is natuurlijk over hulporganisaties. En zegt van luister eens, het heeft allemaal weinig nut wat al die uh, internationale hulporganisaties doen. We moeten nu naar een structurele oplossing. Uh, een andere verdeling van de welvaart, een andere verdeling van de grond, uh, een andere rol van internationale uh, bedrijven in dat gebied. Ja, uh, ik, ik heb af en toe wel eens de indruk dat juist de discussie over de structurele oplossing. ook de discussie over de korte termijn hulp. Ja, en daarbij moet je ook heel doen. erg kijken naar het verschil in de landen. Want als je oh, het over ja. Somalië hebt, dan moet je, als je het over een structurele ja. oplossing hebt, het in de eerste plaats over een politieke oplossing. Ja. Gewoon anders omgaan met de situatie, met El Shabaab, met die regering en noem maar op. Als het gaat over Kenia en Ethiopië, wordt er natuurlijk enorm structureel gewerkt. Het is onzin om te zeggen van nou hou op met noodhulp en ga nu eindelijk een structureel werken. Dat wordt natuurlijk voortdurend gedaan. De ogen zijn gericht op Somalië natuurlijk. op het natuurlijk. moment dat daar natuurlijk ongelooflijk veel geld ook naar die structurele oplossingen gaat, zie je op dit moment. En dat is het tragiek van het gebied dat toch iedere twee, drie jaar de droogte te groot wordt. En noodhulp aanvullend nodig blijft bij die structurele maatregelen. Kapper heeft u een kans om in een minuut een slotwoord. Ik zie u popen. Nou, nou ja, even heel snel. Ik denk dat er is een kwart van een continent wat volledig aan het uh, verhongeren is op dit moment. En uh, ik vind de vereenvoudiging van geen noodhulp... maar eerst een structurele oplossing bedenken voordat je wat kan doen... dat is een vorm van vereenvoudiging die in de studeerkamer werkt... maar niet in de praktijk. Ik ben het helemaal met, uh, met, met u eens, mevrouw, dat, dat Kenia... Ethiopië, Somalië, het zijn eigenlijk verschillende problemen. Er zit wel een soort overkoepelend probleem achter. Nee. Een structurele oplossing vinden voor zo'n probleem, dat kost mega veel geld, mega veel politieke wil. En op dit moment zie ik niet de politieke wil, maar ook de financiële ruimte in de westerse wereld om dat probleem nou eens een keer echt aan te pakken. Dus het zal pappen en nat houden blijven. Goed. Frank van Kappen was dat die u het laatste hoorde. Hartelijk bedankt, Thea Heelhorst en Christ Klep. Ook bedankt, dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn wij er weer vanaf half vier op Radio 1. En zo meteen na het nieuws het Radio 1 zullen Journaal, jourlaan. <laughs> <laughs> met Lucella Karasso. Goedemiddag. Ja, we zullen ook ingaan op die situatie voor de Somaliërs... met de algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen... die net een vluchtelingenkamp heeft bezocht in Kenia, net over de grens. En na aanleiding van de arrestatie van een aantal mensen in, uh, in Londen... in verband met drugsmokkel zullen we het hebben over Nederland... als doorvoerland voor cocaïne. Dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Job Boot. Radio 1, het NOS Journaal.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 In Libanon is de Nederlandse topcrimineel Minka aangehouden... in verband met de vondst van 53 kilo cocaïne. Die was verborgen in twee auto's in een plaats ten noorden van Beirut. Een tip leidde tot de arrestatie van twee Palestijnen, een Ier en dus Minka. Bij een politieactie in het World Fashion Center in Amsterdam... tegen illegaal bankieren zijn zes mensen aangehouden. Ook werd een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De politie kwam in actie na enkele geweldsmisdrijven... in het gebouwencomplex in Amsterdam... En het blad Fancy verdwijnt. De glossy voor tienermeisjes verschijnt in oktober voor het laatst. Volgens uitgever Sanoma Media is de oplage te klein geworden om door te gaan. Fancy verscheen voor het eerst in 1995 als opvolger van Popfoto. Het blad werd al snel erg populair. Maar begin dit jaar was de betaalde oplage nog maar 37.000. Te weinig dus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRW-verkeersinformatie Er staat in totaal 25 kilometer file. De meest opvallende files die staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Rijn zuid 5 kilometer, dat komt door werkzaamheden. De alternatief is de route via knooppunt Lunette over de A12 en de A27. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een wagen met pech gestrand... nabij Amstelveen. 2 kilometer file daar. De rechter rijstrook is dicht. Wat langer is de file op de A10 West naar Zaanstad... voor de Koentunnel, 3 kilometer...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 Goedemiddag. Voor het eerst sinds februari konden Egyptenaren hun oud-president Mubarak weer zien. Hij pleitte onschuldig voor de rechtbank. Kom niet meer naar de arena. Dat was de oproep van Ajax halverwege de middag. Zoveel mensen waren al naar het stadion afgereisd. Waarschijnlijk voor het afscheid van Edwin van der Sar. Niet alleen maar voor de open dag van Ajax. Ook wij zitten ertussen. De baas van Artsen zonder grenzen is zometeen te gast. Hij vertelt over de situatie in de vluchtelingenkampen van Somaliërs, waar hij net is geweest. En de eerste film van Hitchcock is opgedoken. Dat is een film uit 1923. We gaan horen wat daarop te zien is. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Ja, hij kwam dus toch, Hosni Mubarak, de voormalige president van Egypte. Sinds hij aftrad zat hij in de badplaats Sharm el Sheikh en velen twijfelden eraan. Maar vanochtend verscheen hij toch voor de rechter. Buiten de rechtbank raakte voor- en tegenstanders slaags. Je hoort hier dat ze met stokken en riemen op elkaar insloegen. Mubarak was intussen naar binnen gebracht. terwijl hij in een ziekenhuisbed lag. De rechter vroeg of hij zich wilde identificeren. Mohammed Husni, al Sayed Mubarak. Afhanden, maar goed. Ik ben haar edelachtbare, zegt Mubarak hier. Hij is volgens de aanklacht verantwoordelijk voor het geweld tijdens de opstand begin dit jaar. En ook uh, wordt hij verdacht van corruptie en zelfverrijking. Maar hij ontkent dus zelf alle beschuldigingen. Inmiddels is de eerste zittingsdag voorbij. Buiten werd gedemonstreerd tegen Mubarak. Hij werd daar uitgemaakt voor spion van het Westen.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 ik ben echt niet schuldig aan deze aanklachten... die mij uh, ten laste worden gelegd. Ja, je zag dat hij voor het eerst sinds uh, toch een tijd zijn zoons weer zag. Zijn zoons die zitten al enige tijd in de gevangenis. Hij lag zelf in het ziekenhuis. Dus je zag hoe uh, de vader de zonen uh, hoe die elkaar begroeten... en hoe ze met elkaar praten. En het moet echt ongelooflijk zijn voor de Egyptenaren... dat ze de man die 30 jaar de dienst uitmaakte in het land... Uh, ja, daar zagen liggen op dat ziekenhuisbed in en een kazerne die in het verleden zijn naam droeg. Ja, zo zwak, eh, terwijl hij altijd zo sterker overkwam. Een sterke man was, was, ja. En hij zat in een kooi eh, waar normaal de, zijn tegenstanders in werden geplaatst. En dus het moslimbroederschap bijvoorbeeld, de verboden eh, oppositiebeweging... of andere oppositieleiders, die stonden in zo'n kooi... en daar lag die man nu. En hij eh, hmm. zei dus dat hij onschuldig was, de aanklacht is voorgelezen. Is, is er, zijn er verder nog dingen inhoudelijk besproken? Nou, Het was meer een, een regelende dag vandaag, inderdaad, de aanklachten. En het ging er een beetje rommelig aan toe. Uh, er kon, kunnen 600 bij mensen bij aanwezig zijn. En de slachtoffers die vinden dat ze ondervertegenwoordigd waren. Die hebben een uh, aanvraag ingediend om erbij te kunnen zijn. En een heleboel mensen die hoorden eigenlijk op het laatste moment dat dat niet ging. Nou, de rechter die probeerde dat een beetje in goede banen te leiden... door te zeggen van dien nou alle klachten en aanvragen schriftelijk in. Uh, laten we het hier nu niet over hebben. Uh, maar hij waakte er wel voor... Om te zeggen: iedereen die nog langer blijft schillen, gaat de rechtszaal uit. Want er wordt natuurlijk echt met argus ogen door iedereen voor en tegenstanders van de oude president... gekeken naar deze rechtszaak. Ja, en als hij zo zwak is, hè, in, een, in een bed wordt binnengebracht... dan neem ik aan dat ze wel haast willen maken... om te zorgen dat hij in ieder geval het einde van het proces nog haalt. Nou, zijn advocaten, die denken daar wat anders over... die hebben een lijst waar zo'n 1600 getuigen op staan... die ze willen horen. Nou, dan haalt 1600? Hij 1600, dan gaat hij het einde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 Wij maken daar wel ernst mee. Maar om hun legerleider daar nou in de rechtszaal te zien verschijnen... dat zullen de militairen niet graag zien gebeuren. En dan is de vraag, wat doet dat met het vertrouwen van de mensen... die hier bij die rechtbank voor de deur staan? En die thuis ja. zitten te kijken. Ja, en er is ook, men moet rekening houden met twee kampen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn opgevoed... met de gedachte dat het hun vader is. En uh, je kunt veel zeggen van de man... Maar het was rustig, het was stabiel, er is nu meer onrust. En 40% leeft al onder de armoedegrens. Maar het gaat economisch nu een stuk broerder nog. Heel veel toeristen blijven weg, dus die denken... ja, het wordt er met die hele democratie die ze nu willen invoeren... niet beter op. En die zin nu de man die altijd hun vader is genoemd... vernederd worden in zo'n gevangeniskooi. Dus aan die mensen moet je denken... maar ook aan de mensen, natuurlijk de nabestaanden... die gevochten hebben voor veranderingen in het land. En ook die moeten het gevoel krijgen... dat dit een eerlijk en open proces, proces is. Dus het wordt echt balanceren. En Egypte heeft natuurlijk ook geen geschiedenis met de democratische processen die gevoerd worden. Dus het is heel moeilijk uh, ja, te voorspellen hoe dit precies verder zal gaan. Maar in ieder geval komen ze weer bij elkaar op 15 augustus. Tenminste, dan mag Mubarak weer aantreden. Nicole de Vever, dank voor jouw verslag van deze bijzondere rechtszaak. 130 keer stond Edwin van der Sar onder de lat voor Nederland. Na een glansrijke carrière neemt de keeper nu officieel afscheid in de Amsterdam Arena. Daar is het al de hele dag feest bij de open dag van Ajax. Verslaggever Edwin Cornelis is er. Edwin, wat gebeurt er op dit moment? Nou, de arena die loopt langzaam vol. Ik zag heel veel volk uh, uh, onderaan de arena. Uh, mensen die nog naar binnen moesten. Voor deze speciale avond uh, te eren van Edwin van der Sar. En er gaat een heleboel gebeuren natuurlijk om uh, ja, die grote keeper van Ajax... maar natuurlijk ook van Oranje en ook van, Chelsea, uh, of van Manchester United... om die keeper te eren. Dat gaat dus uh, vanavond gebeuren in de arena. Want uh, er is een wedstrijd. Uh, wie, wie zullen er allemaal meespelen tijdens die afscheidswedstrijd? Ja, het zijn eigenlijk meerdere wedstrijdjes. Om kwart voor zes wordt het spits afgebeten door de D-junioren van Ajax en van Manchester United. En het aardige is dat in dat team van Manchester United ook het zoontje van Edwin van der Sarre speelt. Vervolgens om tien over zes is het zover. Dan komt het Ajax van 1995 het veld op om te spelen tegen het Oranje van 1998. Ja, dan kom je al die bekende namen tegen van toen. Hè. Van Mark Overmars tot Finidi George en Frank Rijkaard, Edgar Davids, Patrick Kluivert hè. en het Ajax dat met Edwin van der Sar op doel de Champions League won. En uh, daar tegenover staat dan uh, Oranje... met uh, ja, misschien niet uh, de, de beste opstelling. Want Ruud Hesp op doel dat moet ook wel als Van der Sar bij Ajax op de goal staat. Maar ook uh, de namen als uh, Numan, Van Bronckhorst, uh, Philip Koku, Dennis Bergkamp. Kortom uh, grote voetbalnamen. Nou, en dan krijgen we vervolgens nog later op de avond... een wedstrijd tussen het huidige Ajax en een Dream Team... waar echt de grote namen in staan uh, waar uh, Edwin van der Sar ooit mee heeft uh, gespeeld. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, Alessandro Del Piero hè, uit zijn uh, Juventus-tijd. Je moet ook denken aan Ryan Giggs. Aan uh, Wayne Rooney van Manchester United. Kortom, echt de grote namen die zich uh, laten zien. En dat geeft ook wel aan hoe populair Edwin van der Sar bij zijn collega's geweest moet zijn tijdens zijn carrière. En ik denk gelijk dat het allemaal nacht worden in de Amsterdamse binnenstad met deze spelers. <laughs> nou, het, zijn het zijn korte wedstrijdjes hoor. Dus ze spelen. Ze spelen steeds uh, twee keer twintig minuten ja. of zo. Het is denk ik ook meer uh, ja, voor de sier. Ook meer voor de nostalgie. Ik kijk ook naar de uh, schermen, de grote schermen in de arena. Waar we ook de wedstrijden, de legendarische wedstrijden van Edwin van der Sar al voorbij zien komen. Bijvoorbeeld uit dat Champions League seizoen. Uh, bijvoorbeeld de Europa Cup 1 die hij toen met Ajax won, die komt ook nog het veld op. Iedereen mag zich dus weer een beetje laven aan die mooie herinneringen uh, die iedereen toch heeft aan uh, die tijd dat Ajax een uh, hele, hele grote topclub was uh, midden jaren 90. En wie mag er muzikaal optreden bij dit afscheid? Ja, dat is ook nog zo wat. De zanger van Simply Red, Mick Hucknall, die komt twee liedjes doen. Speciaal voor Edwin van der Sar. En dat wordt dan allemaal weer mooi versierd met beelden uit de carrière van Edwin van der Sar. Uh, Holding Back the Years gaat hij natuurlijk zingen voor de uitgepakte, de volgepakte arena. Uh, en ja, dat zal ongetwijfeld ook wat gevoelens van nostalgie teweeg gaan brengen. Dus ik denk dat het eigenlijk voornamelijk een nostalgische avond gaat worden. Waar niet alleen heel veel Ajax-supporters op de tribune zijn, maar ook nog behoorlijk wat vips. Mensen die die uh, ja, misschien niet echt te boek staan als ultieme Ajax-fans. Ik zie daar in de verte bijvoorbeeld Pieter van der Hogeband staan. Nou ja, dat is uh, wat mij betreft een erkende PSV-supporter. Maar ja, dat is dan wel weer het voordeel met Edwin van der Sar. Die heeft zijn sporen ook verdiend in Oranje. Dus ja, dan maakt het eigenlijk niet uit voor welke club je bent. Hè. Vindt hij dit zelf leuk? Kan je dat inschatten? Zo de hele avond Ik denk rond het wel, hem? Want, uh, ja, ik denk het wel, want uh, het is ook denk ik wel min of meer zijn initiatief geweest... om, uh, ja, om op deze manier toch ook afscheid te nemen van zijn uh, publiek. Hij krijgt deze wedstrijd natuurlijk ook wel aangeboden, maar hij vindt het denk ik toch wel leuk. En het aardige is ook dat hij het behoorlijk serieus neemt. Edwin van der Sar, die is um, uh, een aantal dagen bij Ajax al om mee te trainen met uh, de huidige selectie. En het schijnt dat Kenneth Vermeer, de huidige doelman van uh, Ajax 1... dat een grote eer vindt dat er zo'n grote keeper is die met hem meetraint. En het geeft ook wel aan dat uh, Edwin van der van der is niet uh, zomaar alleen maar voor de sier naar de arena is gekomen. Hij wil er ook echt wel wat van maken. Maar ja, het is natuurlijk ook bij uitstek een kans om al die grote namen als Rooney, als Ryan Giggs... om die eens in het echt te zien in de arena. Komt niet zo vaak voor. En uh, het is een hele mooie manier om afscheid te nemen van uh, ja, toch een van de grote keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Edwin, zo te horen heb jij er ook veel zin in. Veel plezier daar vanavond Uiteraard. en uh, later horen we jou ja nog deze uitzending. Na een maandenlange discussie besliste vanmorgen de rechter... over het lot van de orka Morgan. Dolfinarium wil het beest naar een park in Spanje brengen... maar dat vindt de zogenaamde orca-coalitie, laten we het zo even noemen... die vindt dat maar niks. Het beest moet terug de vrije natuur in, vinden zij. Martijn van der Zanden was bij de rechtszaak. Dames en heren, welkom. Is iedereen zo ver? Een bomvolle rechtszaal vanmorgen in Amsterdam. En ik wil graag...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 De rechter over de orka, Martijn van der Zanden, maakte dit verslag. In Nederland wordt geld ingezameld voor hulp aan de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Zometeen de directeur van Artsen zonder Grenzen over zijn bezoek aan uh, het naburige Kenia. Naburig van Somalië natuurlijk. Verkeersinformatie bij de ANWB is Wijnand Zwaan. Stevige regen- en onweersbuien die zorgen in het oosten van het land voor wat hinder op de weg. Met name rond Arnhem. Het gaat om de N325 en de A12. Bij Arnhem is het op dit moment ook wat drukker. Verder is het echt het enige probleem op de weg de A2 van Utrecht naar Den Bos. Werkzaamheden bij Vianen. 8 kilometer staat er vanaf knooppunt Oude Rijn. De alternatieve is de route via knooppunt lunetten over de A12 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso. Er is meer geld nodig om de honger in het oosten van Afrika te bestrijden. Dat stelt de VN-organisatie, die bezig is de hulp te organiseren. Met name Somaliërs kampen met een groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Ook met hulp bezig is Artsen zonder Grenzen. Algemeen directeur Arjen Heekamp is net terug uit een vluchtelingenkamp net over de grens met Kenia. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, want, uh, Somalië is uh, te gevaarlijk voor u om naartoe te gaan? Uh, ik ben in Kenia geweest. Ik ben in uh, Dadab, dat vluchtelingenkamp, uh, net over de grens van, uh, van Kenia... waar al die Somalische vluchtelingen naartoe zijn gegaan. Daar ben ik geweest. Ik heb collega's gesproken die zijn uh, naar Mogadishu geweest. Uh, uh, alhoewel uh, het inderdaad daar erg gevaarlijk nog is. En dat betekent dat uh, ze daar hebben moeten rondlopen met uh, bewapende beveiligers... En heeft u in eerdere functies wel eens in Somalië gewerkt? Ja, ik heb in 1992, ik ben begonnen, um, uh, toen, uh, toen ik begon bij artsen zonder grenzen, ben ik begonnen in, uh, in Nairobi. Uh, en een paar maanden later ben ik in uh, Somalië terechtgekomen. Dat was ten tijde van de toen, toentijdige hongersnood um, uh, en de invasie van, uh, of uh, het, uh, uh, het gewapend ingrijpen door, door, uh, door de Amerikanen. En is die, die situatie natuurlijk niet met die Amerikanen... maar is die situatie, die humanitaire situatie... een beetje vergelijkbaar met nu? Toen, uh, toen ik in Baidoa was, uh, werd dat uh, de stad des, des doods genoemd. Um, uh, daar uh, vielen mensen... Uh, en ik heb het zelf uh, gezien. Uh, vielen mensen dood neer op straat. Uh, uitgemergeld van de honger. Um, uh, wat ik nu begrijp van de situatie in Somalië... is dat die uh, uiterst dramatisch is. Um, en dat er uh, mensen uh, zich uh, ontvluchten zijn... op zoek naar uh, veiligheid en naar voedsel. Uh, maar dat ze vooralsnog uh, vooral doodgaan aan uh, ziektes... zoals diarree en uh, malaria. Um, uh, um, maar wel dat de ondervoeding op de loer ligt. Um, uh, dus, dus het is nog niet zo... Voor het is moeilijk om te, om te vergelijken en vergelijkingen zijn niet altijd even, even nuttig. Um, maar toen de tijd was er wel sprake van een ware hongersnood die, uh, die, die honderden mensen per dag het leven eiste. En uh, de informatie die wij hebben gekregen tot dusver is dat nog niet overal in Somalië te geval. En als je terugdenkt aan, aan, aan het bezoek dat u net heeft afgelegd, welk beeld is u bijgebleven van de afgelopen week? Ik ben in dat kamp in Dadaab, heb ik rondgelopen met een, uh, een aantal collega's van mij. Een chauffeur uh, die uh, zelf uit Kenia kwam en die mij uh, wat kon vertellen over de situatie. En op enig moment kwamen wij een aantal... Uh, uh, uh, bergjes tegen. En ik vroeg hem uh, wat die bergjes waren. En hij vertelde mij dat dat uh, graven waren van kinderen die waren overleden in de afgelopen dagen. En bij een van die bergjes uh, van die hoopjes zand, daar stond uh, een man en die legde doornbossen bovenop, uh, bovenop zo'n bergje. En later vroeg ik uh, de chauffeur Basier heette hij, uh, wat, uh, waarom die man dat deed. En toen vertelde hij dat uh, uh, die doornbossen ertoe er dienden om de hyena's weg te, weg te houden bij het graf, zodat het uh, lijkje niet uh, aangegeten kon worden. Ja, en dat zijn natuurlijk wel uh, dat zijn dingen die je blijven. Dat zijn dingen die indruk maken. Uh, die, die, uh, die heel menselijk zijn. Um, uh, en uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat, geeft, dat geeft aan hoe, hoe diep uh, dramatisch die situatie voor die mensen daar is. En, en nu horen we de afgelopen uh, dagen, ook vandaag op Radio 1, veel over terreurorganisatie Al-Shabaab. Die, die de hulp frustreert aan vluchtelingen. Merk je daar uh, over de grens met Kenia ook iets van? Nee, dat merk je in Kenia niet. Wat ik wel wil zeggen is dat uh, de situatie in, in Somalië is al twintig jaar uiterst lastig om in te werken. Wij, wij werken er al twintig jaar met allerlei verschillende gewapende milities. De Shabab is inderdaad een van de moeilijkere, maar, maar het is niet de enige. Die, die militie is niet de enige die het werken daar moeilijk maakt uh, en, en die hulpverlening frustreert. Uh, uh, uh, zelfs al zouden zij morgen zeggen: van nou kom maar met z'n allen uh, naar, uh, naar Somalië toe, dan, dan blijven er voldoende obstakels over om de hulpverlening in Somalië erg lastig te maken. Zoals ook de regering bijvoorbeeld? De regering, er zijn nu bijvoorbeeld, wordt er gesproken over bevolkingen... die in kampen worden gestopt. En dat, uh, ik, wij zijn er niet, uh, niet uh, geweest. We kunnen daar niet meteen een orde over vellen. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Uh, want in dit soort situaties uh, wordt er een hoop gekonkeld ook. Um, maar uh, het lijkt er wel op dat uh, aan gene zijde van het conflict... er moeite wordt gedaan om de bevolking te controleren... en op een bepaald de plek te houden en uh, uh, assies, uh, uh, dus humanitaire hulp uh, aan te trekken, die vervolgens dan weer uh, gebruikt kan worden in het conflict. Want, want dat is uh, het, het doel wat ze hebben. Want die mensen inzetten, als ze ontzettende honger hebben en slap zijn en ziek zijn, inzetten voor de strijd, dat, dat lijkt me niet zo nuttig, toch? Nee, maar ja, dit, is, dit, is, dit is niet nieuw. En elk militair conflict wordt er getracht om uh, invloed te, te hebben op de bevolking. En dat maakt het voor organisaties zoals Artsen zonder Grenzen... inderdaad ontzettend lastig om te bepalen in hoeverre ga je daar nu aan mee. En in hoeverre uh, probeer je wel hulp te verlenen... in situaties waarvan je weet dat, uh, dat, ze, dat ze slecht kunnen uitpakken... voor de bevolking die je dan op dat moment aan het helpen bent. Ja, En, en weet je wie, wie van Al-Shabaab is bijvoorbeeld? Om even bij die groepering te te blijven. Kan je ze herkennen? Kan je met ze praten? Wij hebben wij met, met elke strijdende partij in Somalië hebben wij een dialoog. En dat proberen we ook met Shabab te doen. Um, uh, en dat betekent dat uh, de, de lokale autoriteiten... Ja, die vallen onder dat regime van de Shabab. Net zoals uh, aan zeiden bij de regering het, het, het, het anders, anders het geval is. En dus de lokale autoriteiten, dat zijn onze aanspreekpunten. En daar spreken we mee. Daar proberen we mee af te spreken hoe we kunnen werken bij hen. En er is nu uh, aandacht voor Somalië, veel in de media. Um, helaas, als je een beetje naar het verleden kijken is de kans natuurlijk groot... dat dat uh, ook snel weer wegzakt, even snel als het opkomt. Wat onderneemt u om dit op de agenda te houden? Ja, dat is wel een beetje tragisch. Ik wil wel even gezegd hebben dat uh, alhoewel, uh, de, uh, dat aan de grenzen geen uh, onderdeel uitmaakt van de Giro 555 mm -hmm. actie. Yeah. Um, uh, wij, hebben al, wij hebben al jaren proberen we aandacht te houden voor het uh, vergeten conflict in, in Somalië. Dat uh, eens in zoveel tijd dan komt er inderdaad een oprisping uh, en dan wordt er uh, een behoorlijke, behoorlijke aandacht aan gegeven. Um, uh, als artsen zonder grenzen proberen we um, uh, zeker in dit soort conflicten het op de agenda te houden. Het is alleen ja, het, is, het, is, het, is, het is jammerlijk om te zeggen dat, dat alleen als een crisis uh, een, een, een hele grote proportie aanneemt, dat, dat, de, dat, de, dat de wereld uh, um, uh, wakker schudt. En dat ze dan pas op dat moment zich uh, gaan beseffen hoe diep menselijk, wat een diep menselijk drama er zich nu uh, plaats doet vinden in een land als Somalië. Wij uh, zullen ons best doen om het uh, ook in het nieuws te houden. Arjen Heenkamp, ik dank u wel. Algemeen dan directeur van de Artsen zonder Grenzen. Goedemiddag. Het weer. Gerrit Hiemstra viel mij een beetje tegen vandaag eigenlijk. Ja, er was maar weinig zon en we hebben veel bewolking. De temperatuur gaat nog wel. Als je buiten bent, dan voelt het best wel aangenaam aan. Maar het is inderdaad zo dat er wat meer bewolking is dan verwacht. En, en, wat, ja, en... Wordt het, ja, wat wordt het morgen? Nou, eerst krijgen we vanavond, dan hebben we ook stevige buien op dit moment in het oosten van het land. Daar zullen we vanavond en vannacht nog wel rekening mee moeten houden. Lokaal kan het ook behoorlijk plenzen. Uh, morgen dan is het toch wel redelijk weer, denk ik. Groot deel van de dag droog. Zonnige periode. Graad op 24. En smiddags vanuit het Zuidwesten wat regen. Gerrit Hiemstra, dankjewel. 31 jaar na zijn dood zijn er nieuwe filmbeelden van Alfred Hitchcock gevonden. In een archief in Nieuw-Zeeland. Het is een film uit 1923. Vermoedelijk de eerste film van Hitchcock. Riks Jonkman is archivaris bij het iFilm Instituut Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de film waar we over spreken, The White Shadow, heeft u daar al iets van kunnen zien? Uh, ik heb alleen de paar uh, stils uh, gezien die ze hebben vrijgegeven. Verder uh, nog niks, zoals uh, nog niemand iets heeft gezien natuurlijk. Mm. En, en wat zag u op die, die stils? Want dat zijn, dat zijn korte beelden. Ja, dat zijn gewoon shots van de kleine filmbeeldjes, van foto's van de filmbeeldjes eigenlijk. Wat je ziet zijn de hoofdrolspelers en je ziet dat het beeld er goed uitziet. Uh, dus dat is veelbelovend. En dat betekent dat hij goed bewaard is? Ja, hij is in ieder geval goed bewaard. Ja, hij was, begreep ik, eerst bij een verzamelaar bewaard... en in 1989 bij het archief gekomen. Alleen, het heeft lang geduurd voordat ze eindelijk geld hadden... om aan deze films te beginnen. Ze hadden eerst alle Nieuw-Zeelandse films gedaan... en nu zijn ze met alle buitenlandse films voor Nieuw-Zeeland dan begonnen... En daar uh, is deze dus uit voortgekomen. En hoe weten ze dan zeker dat dat een film van Alfred Hitchcock is? Ja, wat je doet is, is je bekijkt, dus gewoon de beeldjes van de film, niet, niet in een projector of zo, maar op een tafel. Dan heb je gewoon die filmstrook voor je en dan bekijk je dat en dan. Ja, Betty Compton is een bekende actrice en er spelen meer bekende acteurs in. Dus we hebben gekeken nou ja, waar spelen ze in En dan zo heel langzaam kom je erachter wat je eigenlijk in handen hebt. En, en weet u of hij ooit uh, vertoond is ergens, deze film? Jazeker, hij is over de hele wereld vertoond. In Nieuw-Zeeland, in Nederland ook. In 1925 is bekend dat hij in Rotterdam is uh, vertoond. En, en um, is dit dan de enige kopie die daarvan over is? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat hebben ze exact gevonden? Ja, ze hebben drie ja, blikken met film gevonden, waarin drie acten zaten van die film. En uh, Dus hij is niet helemaal compleet, hij is ongeveer de helft, schatten ze. Oh, de tweede helft of de eerste helft? Ja, dat weten ze nog niet, want ze hebben hem nog niet echt uh, goed kunnen zien. Dus als je hem eens een beetje zo op tafel ziet, dan kan je niet echt heel goed het verhaal volgen. Dus dat, uh, ja, dat... dat Volgende week uh, is hij klaar, komt hij uit het lab, is hij geconserveerd en dan kunnen ze hem gaan kijken. Dus dan uh, weten we precies welk deel van de film. Um... En, en kan een halve Hitchcock ook nog de moeite waard zijn? Ja, zeker. Ik denk dat alle stukjes uh, van, uh, zeker van Hitchcock, maar ook van heel veel andere films de moeite waard zijn. Er, is, er wordt geschat dat iets van 80% van de zwijgende films uh, verloren is. Dus ja, alles wat gevonden wordt is... Uh, belangrijk En helemaal als het zoiets uh, is als, uh, als Hitchcock en een halve film kan je al behoorlijk veel aan zien. Uh. Heeft u in de archieven kunnen achterhalen waar deze film over gaat, die, die destijds dus ook in Nederland vertoond is? Het schijnt een verhaal te zijn waarin Betty Compton een, een uh, dubbelrol speelt. En dan ja, een beetje een uh, sensationeel uh, sensatiefilm uh, waarin ze uh, twee zussen speelt. De ene is heel goed en de andere is uh, slecht. En, en als die gerestaureerd is, ook al is het maar de helft... is die dan straks ook nog bij u bijvoorbeeld in het instituut te zien? Ja, we hebben het er nog niet over gehad, maar dat zou, uh, ja, dat zou fantastisch zijn. Zelfs zo'n halve film is... Uh, ja, vooral als je het verhaal erbij vertelt en misschien erachter komt... Uh, hoe het afloopt als het het begin is, uh, dan... Uh, ja, kan je een leuke vertelling om, uh, achteraf maken bijvoorbeeld. Ja, dat is zeker de moeite waard om hem te zien, Goed, ja. Riks ja. Jongman van uh, iFilm Instituut Nederland. Ik dank u wel. Goed, dank u. Dag. En na vijf uur zijn we terug met dit Radio 1-journaal. Tot zometeen. Dit is Radio 1.